Kamp ging ook in op de opmerking van Wientjes... dat de SP verantwoordelijk is voor het uiteenvallen van de FNV. Daar heb ik geen, geen zicht op. Ik weet wel dat de FNV dat niet verdient... en dat de FNV zelf sterk genoeg is om een eigen koers te bepalen. De staking bij Lufthansa is voorbij. Vanochtend vroeg legt het cabinepersoneel op de luchthaven van Frankfurt het werk neer... om de eisen voor een hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden kracht bij te zetten...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 Oud-IMF-directeur Dominique Strauss-Kahn en zijn vrouw, de journaliste Anne Sinclair, zijn uit elkaar. Sinclair heeft dat bevestigd in een gesprek met de Franse krant Le Parisien. Geruchten over een scheiding van de twee deden al tijden de ronde. Anne Sinclair steunde haar man toen hij in New York werd verdacht van verkrachting. Maar nieuwe beschuldigingen over onder meer betrokkenheid bij een prostitutienetwerk in Lille zouden uiteindelijk tot een breuk hebben geleid. Ibrahim Afellay is door bondscoach Louis van Gaal niet opgeroepen voor het Nederlands elftal. Ook Rafael van der Vaart, Nigel de Jong en Gregory van der Wiel zullen niet meedoen met de wk kwalificatieuitzijde tegen Turkije en Hongarije. En dat heeft te maken met hun transfers naar andere clubs. Voetbalverslaggever Bas Tiggeler. Dan zegt Van Gaal, dan ben je eigenlijk toch met andere dingen bezig. Dan moet je op zoek naar huizen, dan moet je naar een nieuwe stad, nieuwe ploeggenoten. Kortom, de ben niet gefocust. En in het verlengde daarvan is het vaak zo met spelers die op het laatste moment nog ergens anders naartoe gaan. Dat ze ook bij een oude club meestal niet speelden. Dus die hebben wat weinig wedstrijden in de benen. Zijn misschien niet helemaal 100% fit. En dan zegt de bondscoach, kan ik op dit moment beter voor anderen kiezen? En die anderen zijn onder meer de Feyenoord-spelers Jordi Klaasje en Daryl Janmaat. Ze maken hun debuut in de selectie. Ook Leroy Ver van FC Twente is geselecteerd. En in Monaco is geloot voor de groepsfase van de Europa League. PSV neemt het op tegen Napoli, het Zweedse Aika Solna en Djepropetovsk uit Oekraïne. Twente speelt tegen Hannover 96, Levante uit Spanje en het Zweedse Helsingborgs. <tieding>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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met in totaal 65 kilometer file. De meeste vertraging heeft het keer in het midden van het land. Onder meer op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Daar rijdt het langzaam over 7 kilometer tussen Laren en Afrit Bunschoten. Op de A28 van Utrecht in de richting Amersfoort bij Rafid dendolder Dolder 3. En verderop 4 kilometer bij Afrid Afrit En richting Utrecht staat 4 kilometer tussen Amersfoort-Vathorst en het Hoevelaken. En door werksmede veel vertraging op de A5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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Een hele goede middag hier vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. En u hoort het, u bent ook van harte welkom, welkom om de uitzending hierbij te wonen. Zo direct Arie Slob van de ChristenUnie over wat het ons kost als we uit de euro stappen. Frans Verhaag, Amerika-kenner over de superkapitalistische Paul Ryan. Running mate van Mitt Romney. Acteur Peter Blok is gastrecensent. Het Haags Historisch Museum ontdekte hoe een gruwelijke afbeelding... van de moord op de Dwit jarenlang verborgen werd gehouden. Moeten mensen die bijstand ontvangen gekort worden op een uitkering... vanwege hun uiterlijke debat? Harry van Bommel van de SP over het belang van de top van ongebonden landen in Iran. Frits Barend is weer terug. Justus Van Oel. Bert Brussen, heel veel satire. En opmerkelijke live muziek, dit keer Gabby Young. The Other Animals, dat is de naam van de band. Ze gaan maar liefst uh, vier keer spelen. Uh, en als je hier naartoe komt naar de Kroon, kun je ze ook zien. Je kunt ook, ook reageren op deze uitzending via Twitter. Hashtag AfroVML. Mitt Romney is uh, sinds vannacht officieel presidentskandidaat... voor de Republikeinen in Amerika. Maar dat was misschien niet de meest opvallende gebeurtenis... op de Republikeinsconventie deze week. Want velen noemden de enthousiaste speech van Running Mate Paul Ryan... als het hoogtepunt. Maar wie is Paul Ryan? En wie is Ayn Rand, de filosoof die hij vaak noemt als inspiratiebron? Daarover ga ik praten met Frans Verhagen. Welkom, Frans. Goedemiddag. En naast hem zit Peter Blok. Uh, heb jij nog uh, naar die speeches op die... ...conventie van de Republikeinen gekeken, toevallig nee, Peter? ik heb wel met grote ogen het artikel gelezen vanochtend... ...over hoe die man nou ja, de waarheid aan zijn hand zet. Paul Ryan, ja. ja. ja. Volg je überhaupt de Amerikaanse verkiezingen? Of? Nauwelijks. Nauwelijks, nou. We gaan het er nu in ieder geval wel over hebben. Uh, want uh, uh, de, inderdaad, de hele voorpagina van de Volkskrant... ...was besteed aan die speech uh, van Paul Ryan. Uh, Frans Verhagen, de tandem Romney-Ryan... Uh, ...heeft met Romney er goed aan gedaan om deze Paul Ryan te kiezen... ...als running mate? Nou, uiteindelijk maakt het niks uit, want Obama gaat gewoon winnen. Uh, maar Ze Rommie... staan gelijk toch? nu in de peiling, ja, of niet? Ja, die peilingen, dat staat net als de hondpeiling. Daar nee. moet je hier niks van aantrekken. Oh. Uh, verkiezingscampagnes zijn er om dingen te veranderen. En mm. daar gaan campagnes over. Dus de Obama gaat gewoon winnen. Maar kijk, Romney zag aankomen dat hij onderuit zou gaan. Omdat hij eigenlijk niks te melden heeft. Hij heeft, hij heeft niet echt een boodschap. En hij heeft iets unieks gedaan in de Amerikaanse geschiedenis. Hij heeft een vicepresidentkandidaat erbij gehad. Niet om voor hem in te springen als hij doodgaat. Of niet om een staat te winnen. Maar om hem een programma te geven. En dat geeft meteen de zwakte aan van Romney. Ryan moet voor de inhoud zorgen. Ryan moet voor de inhoud zorgen. Dat is een goede keuze, of niet? Uh, dat zou een goede keus zijn als Romney en Ryan precies hetzelfde dachten over die inhoud. Dat maar ja, is daar niet zit zo. Ook al, Nee, er zit ook in. Ryan is veel radicaler. Hoe? Uh, Ryan, ja, Ryan is van degene van de Republikeinse Partij die wil bezuinigen, belastingen verlagen... en de overheid zo klein mogelijk maken. Ja, Je nee. zou denken het VVD-programma een beetje, maar en het is het Amerikaanse uh, het, het programma. het programma, toch? Ook het Republikeinse programma is het nu geworden. Maar dat is niet het programma van Ryan. En die bezuinigingen gaan heel erg ver. We praten over 4000 miljard uh, dollar bezuinigingen... Hmm. en het vrijwel afschaffen van de Medicare... dat is de medische verzorging... of de medische verzekering, moet ik zeggen, van bejaarden. Ja, waar die Obama op aanviel trouwens in die speech. Ja, nou, dat, dat is een heel gecompliceerd oh, verhaal. Okay, maar nou... kent, die Medicare die is ooit ingesteld door Lyndon Johnson... in yeah. de Great Society in de jaren zestig... en heeft ervoor gezorgd dat Amerikaanse bejaarden uit de armoede kwamen... Hmm. Want het grootste probleem voor bejaarden was inderdaad de gezondheidszorg. Er is eigenlijk een ziekenfonds voor bejaarden. Nou, dat wil Ryan afschaffen en die wil er een voucherprogramma van maken. Die wil eigenlijk mensen zeggen van hier heb je 5000 dollar Dan en kom zelfs je, je daarvoor... handen maar in. Ja. Nou, uh, laat uh, uh, zich raden wat er gaat gebeuren. Die verzekeraars zeggen, dure bejaarden hoeven we niet te hebben. Zoek het maar uit. Streng rechtspakket. Laten we even naar een klein stukje uit zijn speech gaan luisteren. When I was waiting tables, washing dishes or mowing lawns for money... I never thought of myself as stuck in some station in life. I was on my own path, my own journey, an American journey. Where I could think for myself, decide for myself, define happiness for myself. That's what we do in this country. That's the American dream. That's freedom. The American dream, Paul Ryan, je moet het zelf doen. De overheid moet zich vooral niet met je bemoeien. Dat uh, is zijn American dream. En dat is het leuke, dat sluit meteen aan op die like Ayn Rand. Ja, want je hebt hier een heel dik boek voor ja, je liggen van, van hoeveel pagina's? Atlas Shrugged, duizend zoveel pagina's. Uh, 1160. Het is niet te lezen, maar goed. Uh, Na de Bijbel het meest gelezen boek in Amerika. Zeggen ze, maar nee, het meest verkochte. Hè. Maar <laughs> net gelezen net gelezen zoals de Bijbel wordt het weinig gelezen, denk ik zo. Ja. Uh, het is een verstrekt onleesbaar boek... maar dat moet door de assistenten van, van, van, uh, van Ryan gelezen worden... want het is een beetje die filosofie. En daarom is die quote net zo leuk. Hij zegt dat hij uh, zijn geluk individueel definieert... En wat hij net zei, er zat geen idee in van samenleving. Daar had hij het helemaal niet over. Je gaat I voor je eigen belangen. Ik doe dat en ik zorg dat ik gelukkig word. Nou, nee. dat is die filosofie van mevrouw Rand. Dat is de filosofie van Ryan. Dat is een filosofie van de libertarische vleugel in Amerika. Ron Paul hebben we in de voorverkiezingen gezien. Mm -hmm. Die oude man die was daar een beetje de vertegenwoordiger van. Is heel populair, curieus genoeg, bij jongeren. Die mevrouw Rand heeft dus heel veel invloed op heel veel Amerikanen. Ook op de Republikeinen. Waar komt, wie is zij? Waar komt zij vandaan? Nou, het, is de, het was een Russische immigrant, uh, ja, Ze wordt ook filosof genoemd. Ik heb daar geen oordeel over. Of haar theorie of filosofie is of niet. Je, je hebt het gelezen, toch? Ik heb, ja, nee, maar dit, is, dit is een roman. En okay. dit, dit gaat over de kwaie mensen. Dat zijn allemaal mensen die individuele impulsen proberen af te kappen. Die, die, die overheid gaat steeds meer in de weg zitten. En gezamenlijkheid zit het individu in de weg. En de mensen die hier winnen, dat zijn de individuen die over lijken gaan, soms letterlijk. Uh, en het individu is degene die uh, ervoor zorgt dat de samenleving beter wordt. De markt. Even een klein stukje luisteren naar uh, Ayn Rand. I'm for the separation of state and economics just as we had separation of state and church which led to peaceful coexistence among different religions after a period of religious wars so the same applies to economics ja niet heel makkelijk te verstaan maar ze is voor een scheiding tussen staat en economie net als tussen kerk en staat ja. dat is op zich wel weer opmerkelijk voor die gelovige republikeinen toch ja, nou er zit natuurlijk een ontzettend dualistisch deel in, die Paul Ryan. Want kijk, Ryan, een Ryan, rent is voor totale markt. De markt moest alles beslissen. Individuen beslissen. En als die individuen voor zichzelf beslissen, dan is het ook beter voor het geheel. Ja. Dus daar moet de overheid zich helemaal niet bij bemoeien. Ze dus is niet geloven. Nou, daar komt het leuke. Uh, zij is sterk anti-geloof. Want dat wil zeggen, ze wel, het geloof is ook een individuele zaak. Zoek het maar uit, maar dan moet de overheid zich niet mee bemoeien. Zij gelooft in het kapitalisme. Zij gelooft in het kapitalisme en in individuele beslissingen. Dus als Paul Ryan, die staat bekend als hele conservatieve congressman afgevaardigde uit Wisconsin... heeft uh, wetvoorstellen ingediend om het leven te laten beginnen bij de conceptie... Dus, uh, geen abortus. Geen abortus, geen morning after pill, uh, niets. Dat betekent dat morning after pill al moord is. Ja. Terwijl mevrouw Rand natuurlijk zou zeggen: van ja, wat bemoei je hiermee, man? Precies. Laat die vrouw zelf bestessen. En om. toch is zijn een grote inspiratiebron. Niet alleen van, van, van die Ryan, maar op, mensen als Alan Greenspan, bijvoorbeeld, heel lang uh, de baas van uh, de Amerikaanse Federale Bank, heeft zich heel erg door haar laten beïnvloeden ja. ook. Nee, ja, goed, selectief winkelen is bij alle filosofen. Uh, iedereen maakt vaak ja. van filosofen gebruik om zijn. Visie maar waar bleek dat bij Greenspan uit? Nou, bij Greenspan bleek, bleek dat ook uit een enorm geloof in de markten. En, nou, we hebben de crash in 2008 gezien. En we hebben ook meneer Greenspan toen, die grote held eerst van de jaren... 20 jaar daarvoor was Greenspan de man die alles op gang hield. Mm -hmm. En toen zat hij daar een beetje zielig bij in, in een forum van de Senaat. Ja, god, die markten deden toch niet precies wat ze hadden Ja, ja dat had ik toch een beetje verkeerd ingeschat. En ondanks dat vindt mevrouw Ren, maar dus ook al die Amerikanen die zich door haar laten inspireren, de oplossing voor alle problemen: minder belasting, minder overheid. Ja, nou, maar laten we niet overdrijven. Hè. Er zijn niet zo ontzettend veel Amerikanen die om te beginnen dit boek gelezen hebben of zich laten inspireren. Maar Amerikanen hebben een traditie van anti-overheid zijn. Hè. Zo zijn ze begonnen met de, de Tea Party, het thee overboord gooien in 1773. Dus het sluit wel een beetje op elkaar aan... maar dat komt omdat de heleboel Amerikanen zich ook niet eens realiseren... wat de overheid voor ze doet... Maar als jij nou zegt, ja, wat hij Ryan roept is allemaal wel mooi en aardig... maar met Romney is het er eigenlijk helemaal niet mee eens met heel veel zaken. Mm -hmm. uh, wat betekent dit dan voor die ticket Romney-Ryan? Dat het nog leuk kan worden. Nou, ze gaan, ze nou, gaan in de clinch komen met elkaar. Als, je, als Ryan goed doorgezaagd wordt over zijn ideeën... en Romney wordt gevraagd, van, staat u daar ook achter? Dan heeft hij echt een probleem. Uh, de vraag is of dat zal gebeuren. Het focust, ik, ik vond het op zich wel een leuke keuze, hoor. Want het betekent dat ideologie er weer toe doet. Ja. Dit is een hele ideologie. Het gaat ergens over... En dan gaat weer wat gebeuren. Ja, en er zijn keuzes. En ik ben wel voor de een of de andere ideologie maar ik ben er niet tegen dat ideologieën ter discussie staan. Want dan is het tenminste Daar moet duidelijk het over... waar het over gaat. Dat zullen we in ieder geval meer dan voldoende krijgen. Tot zover bedankt. Naast het hele dikke boek van Rand... overigens ligt jouw eigen boek over Lincoln... wat je geschreven hebt. Ja, dat biografie. had hij beter aan zijn Prachtig assistenten kunnen laten lezen. dat, dat is de beste president. Frans Vragen, dank tot zover. Zodra ik gaan we met Peter Blok praten over de film The Born Legacy... en het laatste boek van Toni Morrison. Maar eerst muziek... Carry on. They were it, you by the riverbank da da da da da had something going on in your head. They were aware, they were aware, the trying. To Gabby Young, In Your Head. Vind je het mooie muziek? Like dan even onze Facebookpagina van Vrijdagmiddag Live... want dan maak je kans op kaarten voor een van haar shows. Laat weten wat je van Gabby vindt... en of je naar Amsterdam, Nijmegen, Eindhoven of Utrecht wil. Want we mogen maar liefst vier maal twee kaarten verloten. De gastresident van deze week... Yeah, yeah, yeah. is Peter Blok. Yeah. Die we als acteur kennen van, uh, in therapie. Evelien, Pleidooi films. Noem maar op. Peter, uh, welkom. Frans, vragen even tussendoor. Cultuurliefhebben? Jazeker. Van? Hey, ik ben een vast, vast bezoeker van het Concertgebouw. Concertgebouw? Jazeker. Ah, kijk aan. Uh, ook van en ik, het Concertgebouw Orkest? Of ja, nee, klassieke muziek. Klassieke. En, en, en, en, en, en, en maar een kleine zaal, een kwartet is uh, mijn favoriet. Peter, je hebt van ons uh, een boek uh, gelezen en een film bekeken. Ja. Maar uh, voordat we het erover gaan hebben, twee dingen die met jou zelf te maken hebben. Er gaat een film... Binnenkort in première, de verbouwing. Aanstaande maandag. Daar speel jij, Er uh, is een thriller hè, van Saskia Noord. Klopt. Speel jij daar een, uh, een, een niet deugende chirurg in? Ja, dat is maar aan welke kant je staat natuurlijk. Ja, ja. Maar wel iemand, die, is het bloederig en eng en zo? En... Uh, in het thriller gebeuren natuurlijk enge dingen. Ja, dus waarom... in deze ook. En uh, ik kan daar niet te veel over zeggen. Maar, uh, maar leuk het om te is, spelen. Het is uh, heel erg leuk om te spelen. En in het algemeen is het zo dat spelers het leuker vinden om... Uh, en bozaardig iemand te spelen dan een uh, gezelliger. Ja, je hebt hem al gezien, toch? of niet? Ik heb hem gezien. En? en? Ik ben heel blij. Oké. Okay. En het andere ding. De Varen maakt het bekend dat jij ook als arts gaat optreden... in, Zeker. in een serie, daar, ja. bij de Varen. Ook al, moet ik zeggen. Naar Monique van de Ven, Tom of, man, noem maar op. Maar het grote verschil is dat het accent niet ligt op dat hij dokter is. Uh, het accent ligt op de man, op zijn leven. Hij is 50 en uh, dan heb je wel eens als man dat je je achter, achter je oren krapt... en denkt, wacht even, hoe, hoe ben ik nou ineens hier terechtgekomen? En waren al die beslissingen wel zo goed? Het gaat meer over de man dan over de arts. En dan is die, uh, die arena van zijn artsenij dat is een gedeelte van het verhaal... maar je hebt ook zijn relatie, je hebt zijn gezin en je hebt zijn nieuwe leven. Geschreven door jouw vrouw, Maria Goos. En door mijzelf. En ik door blijf het er vrouw? gewoon bij zeggen. Kijk dan. Ja. Ja, nou, dus dat nee, ik snap wel dat dat, dat, dat dus natuurlijk hardnekkig is om daar iets ja. in te veranderen. En ze, uiteindelijk is zij natuurlijk de ambassade schrijver en componeert de hele aflevering bij elkaar. Maar het is wel degelijk zo dat de hele ontstaansgeschiedenis anders is. Wij zijn samen, het was oorspronkelijk een heel ander ideetje van mij. Mm -hmm. Dat is uitgegroeid en we hebben in voortdurend onderling overleg. Erg leuke vakanties. Uh, <lacht> nee, echt waar. Ik, ik, hebben maar... wij uh, afleveringen yeah. getimmerd zitten verzinnen, die rol zitten vormgeven... en de andere rollen en met... Die hele bulp aan informatie en materiaal ging zij dan een aflevering okay. in. Nou, recht gezet. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Dat is de titel. Dus ja. voor mensen die het willen zien... Uh, het boek dat je gelezen hebt. Het ligt voor je. Thuis. Het heet Home. Thu ja, thuis in het Nederlands. Uh, van Toni Morrison. Kende je haar? Nee, schande. Nobelprijs. Nee, oh ja, Ik ken haar ook niet, maar... Pulitzerprijs. National Book Critics Circle Award. Ja, Daar hebben dus... wij dacht, een mooi boek ja, je hebt, om... Uh... Je heb die film toch allemaal wel gezien in de jaren tachtig... waar ik de naam nou even van kwijt ben. Dat is jammer. De Color Purple. De Color Purple is, is ook, van ook van haar. Ook van haar? Ah, ah, dat ja. staat hier ja. niet genoeg. Dus we kennen Staan haar eigenlijk wel. Van... Ja, natuurlijk ja. kennen jullie. De Het Blauwste Oog, Het Lied van Salomon. Ja, die, linde, en die, die weer niet. Ja, daar We moeten PR-afdeling eens even over nadenken. Ja. Want het is het boek. boek. Uh, is, is het terecht dat je er nu wel mee kennis hebt gemaakt? Oftewel, is het een mooi boek? Ja, ja ik vind het wel een mooi boek, ja. Oh, het ik, gaat over. En, ik heb heel lang gedacht dat ik het niet zo'n mooi boek vond. Oh. En dan op drie kwart gebeurt er ineens iets. Niet in het verhaal bedoel ik, maar met jou als lezer waardoor de driekwart daarvoor ook weer mee gaat trillen. En ineens snap je hoe het verhaal in elkaar valt. Waarom dacht jij lang dat je het geen mooi boek? hebt? Uh, je krijgt een aantal figuren uh, voorgeschoteld. Die volg je in een soort van ontwikkeling. Het gaat vooral over een man die terugkomt uit Korea... en naar huis gaat, teruggaat, terug, terug naar zijn zus gaat. Uh, dan krijg je die, iets te horen over die zus. Dan krijg je iets te horen over die ouders. En je denkt, ja, dat is allemaal leuk om te weten. Ja, maar... Een zwarte man, denk ik, hè? Dat, dat wordt niet eens gezegd. Nu je dit zegt, denk ik, god, dat zou ook nog kunnen... Jaren 50 zwarte man, gaat het over racisme? Misschien heb ik al iets gemist op wat ze zes, maar dat doet er eigenlijk niet toe. Oh. In ieder geval, op een gegeven moment gaat dat verhaal in elkaar grijpen. Ja. En begrijp je dat zij eigenlijk vanuit verschillende gezichtspunten... als een soort legpuzzel, allemaal stukjes aanbrengt. Hm. En dan wordt elk volgende uh, aspect wat je leest, kan jij daar zelf inpassen. En dat, is wel, dat vind ik wel razend. Dus knap, het is even werken, maar je wordt beloond? Ja, zeker. Mooi boek. Het is een heel mooi boek, ja. De film, The Born Legacy. Ja, ook mooi. Heel anders. Ja, totaal anders. Het is echt zo'n zo actiefilm. Ja. O, ook veel bloed en schieten... Ja, natuurlijk. natuurlijk. Een en, ja. en niet, niet zo'n beetje ook zo. Het, het is de vierde in een reeks. Hè? Ja. Uh, die reeks gaat over uh, de, na de boeken van Lutlum. Ja. Over Jason Bourne. Ja, met... Die komt hier helemaal niet in voor. Nou, hier, dat is niet filmen. helemaal waar. Matt Damon komt er niet in voor. Met die speelde Jason Bourne. Die speelde Jason. Ja. Jason Bourne. En de, deze film gaat niet over Jason Bourne. Het is een soort parallelverhaal wat zich afspeelt tijdens de laatste Jason Bourne film. Uh, de uh, laatste uh, ja, Jason Bourne film. Mm -hmm. Dus je krijgt het ook weer een soort van parallel. Je krijgt uh, ineens in de gaten... er liep nog een heel verhaal naast... met een andere agent waar het om speelt. En die staat hier ineens in en de gaten. En die bankzijde. staat hier centraal. Ja. Dus Jason Bourne wordt genoemd. Je ziet een foto van hem en zo. Dus maar het, het, het, het, ja. Doet het er toe, het verhaal? Het verhaal doet er in een actiefilm altijd toe voor zover het je spanning genereert. En, uh, en, je, en je er enorm opgewonden van raakt. Uiteindelijk heb je gewoon een goede partij en een slechte partij. En wil die slechte die goede pakken. En hoop je, of andersom, en hoop je dat het afloopt zoals jij wil. Ja, maar jij hebt ze allemaal gezien. Hè? Ze allemaal Waarom gezien. vind je dit zo leuk? Ja, Het is heel raar, want ik roep voortdurend actiefilms helemaal niet helemaal niet mijn genre. Helemaal ja. niet. En bij elke bornfilm zeg ik weer, ja, ik moet nou misschien want? toch... Uh, nou ja, omdat, eigenlijk omdat het... Die agenten heel goed getraind zijn en heel intelligent enzovoort. Maar als ze weg moeten hollen voor een engert, doen ze het toch net zo onhandig als ik. Dus ik vind het zo goed dat het niet zo glad is. Het is niet zo verschrikkelijk mooi in. Het, gaat ja, het is, is wel verschrikkelijk mooi in beeld gebracht. Maar je denkt elke keer: dit kan, zelfs voor die stuntluid, doe dat dan toch anders, jongens. Bereid dat dan toch eens beter voor. Frans dus, van Hagen die films ja. ooit gezien? Ik heb die andere drie gezien, maar Komt anders dan, dan bij Symphonie geloof ik dat Deel 4 op een gegeven moment niet veel meer toe te voegen heeft. Nee, nee. Jij bent geen fan? Of nee, die eerste drie vond ik leuk. Maar wat ik van de recensie begrepen heb... is het een beetje een herhaling van zetten. Dat is het ook. Net als uit eten gaan. Vandaar een goed concert. Ja, maar dat is juist <laughs> het leuke bij die symfonieën. Bij de symfonieën is het juist iedere keer handig. Ja, dus, ja dan hebben ze een ene keer wel strijkers en de andere keer... Ja, nou, je? Die worden ook wel eens opnieuw uitgevoerd, toch, die symfonieën? ja, nee, maar goed, als je het negen schrijft, was Beethoven... dan zijn het negen aparte werkjes. Als je een van de twee aan moet aanraden, Peter. Het boek of de film? Voor de als je boven weekend. de 35 bent, het boek. Als je onder de 35 bent, de film. Ja? Ja. Want onder de 35 ga je het boek niet. Uh... Nou, nee, onder de 35 moet je volgens mij lekker veel van die films zien. En die film die moet je ook echt in de bioscoop zien? of kan je rustig... Dat moet zeker. Want? Er zit daar een beginshot in. waar je twee afleveringen van kan draaien. in de Nederlandse televisiewereld. kost kosten bedoel je? Ja, ja, ja. En dat is, maar dat is, wel, dat is echt cinema. Want? Je, ziet iemand, je ziet iemand zo close in beeld. dat je ziet dat hij rijp op zijn baard heeft. De held wordt geïntroduceerd. <laughs> het is in Noorwegen. Dat zie je dan weer ongeveer twaalf seconden later, omdat ze heel langzaam uitzoomen. Maar dat uitzoomen, dat wordt uiteindelijk, ik denk, een kilometer. Dus je ziet een man met rijp in zijn baard. en langzaam zie je waar die is, hoe die eraan toe is, wat hij om zich heen heeft, in welke natuur die staat. Dan zie je de zeden bijkomen, dan snap je hoe koud het is. en dan denk je, oh, we zijn in Scandinavië. En dat moet je zien in de bioscoop. In de bioscoop. Even een huishoudelijke mededeling tussendoor, uh, Frans. De color purple was van Alice Walker. Dus niet van Toni Morrison. Yes, dus we kennen haar daar toch niet van. Nee, maar goed, sorry. ook een mooi boek. En ook een mooie film trouwens. Maar ik schaam het naast... me toch hoor, Nobelprijs 93. Die had ik moeten kennen, vind, ja, vind jij. Wel. De nee, film, zeg nee. ik nog even, waar we het net over hadden. De Born Legacy die draait vanaf donderdag in de bioscoop. En het boek dus van Toni Morrison, bij deze, ligt sinds gisteren in de winkels. Peter Blok, dank voor je recensie. En Frans Wagen, dank voor dit gesprek. Graag. Alsjeblieft. Uitussie in de slaapkamer. Jantje gaat slapen, Jantje is moe. Toetsen bij de oogjes toe. Heren, houdt ook deze nacht over onze Jan de Ah, Zo, Jan. Lekker slapen. Hé, hey, mam. Ja, Jan. Hey, weet jij al wat je gaat stemmen? Nee, Jan. Daar zijn je papa en mama nog niet over uit. de heleboel mensen nog niet, mam. Nee, dat klopt, Jan. In ieder geval niet op de SGP, hè, mam. Nee, oh, jongen doen ze al jaren hun best om salon veilig te zijn... komt van de staart met zo'n middeleeuwse dobbelu opmerking. Nou, Jan, bah, ik wil niet dat je dat soort taal gebruikt, hoor. Lekker slapen, nou. Ben jij wel eens kracht, mam? Hey Jan, nee, natuurlijk niet. Had jij anders abortus gepleegd, mam? Jan, ik wil dat je nu gaat slapen, ben ik duidelijk. Uh, en ik weet nog niet waarop ik ga stemmen. Kla hey, mam, even tussen het aanhalingstekens, mam. Uh, een overheid die toestaat dat je kinderleven wordt gedood, gaat eraan voorbij dat God zelf de gever van ieder mensenleven is. In ieder geval niet de SGP, jongen. Mooi, man, Daar ben ik blij op. Zo, lekker slapen nu. Ja, Goed. Hé, hey, hey, mam. Ja, Jan. Hey, jullie worden toch niet binnenkort in elkaar gerost, hè? Hey, gatsie, Jan. Waar heb je het nou weer over? Nou, overvallers gebruiken. Meer geweld als ze bedrapt worden tegenwoordig. Ja, maar Jan, wij zijn banketbakkers en een bakkerszaak is zelden doelwit van een overval. Nou, dat denken ze zeer die je heel anders over man. Nou, pap, voorlopig geen tv meer voor deze jonge man. Zo. Hey, Slaap lekker, lieverd. Dag, maar. Zo gaat mijn grote kerel, sterke kerel, lekker slapen. Ja, eerst nog een verhaaltje. Eerst nog een verhaaltje. Oké, okay, nou, uh, vooruit. Um, goed, er was eens een heel groot land. Huh? Veel en veel groter dan ons landje. Ja. En ook daar was het verkiezingstijd. Huh? En er was een man, nog niet zo oud die kandidaat was voor het... vice Heel goed. En wat was dat voor man? Even denken. Een ja. conservatieve leider... Ja. die diep religieus is... Ja. en komt met een stevig anti-overheidsverhaal. Juist. En met een plan? Ja, een plan dat snijdt in de publieke uitgaven vooral de zorg. Heel goed, Jan. Nou, jongen, jij bent aardig op de hoogte. Hé, hey, pap. Ja, Jan. Geven wij ook steeds minder geld uit... Nou ja, we moeten wel een beetje op de kleintjes gaan letten... maar dat is altijd goed om te doen. Ja, hadden die bank in de regeringen dat ook maar gedaan, hè, pap? <laughs> ja, jongen. Nou, lekker slapen dan maar, hè. Kusje. Ja. Hé, hey, pap? Ja, jongen. Jij sluit toch wel iedere avond het huis af, hè? Dat is toch ja. helemaal niet nodig, jongen. Wij, wij bakken immers elektrisch brood. Nou, dat ons huis niet in de lucht vliegt, zoals in kromme knie. <laughs> nee, jongen, natuurlijk niet. Nou, lekker slapen, hè. papi. papie. rustig, jongen.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 De staking bij Lufthansa is voorbij. Vanochtend vroeg legde het kabinenpersoneel op de luchthaven van Frankfurt het werk neer... om de eisen voor een hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden kracht bij te zetten. Door de staking vielen talloze vluchten uit, vooral in Duitsland zelf... en naar bestemmingen elders in Europa. Bij een schietpartij in een supermarkt in New Jersey zijn verschillende mensen gedood. Volgens regionale media is ook de schutter onder de doden. De lokale Amerikaanse tv-zender WABC meldt dat er drie mensen om het leven zijn gekomen... inclusief de dader.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staan nu twaalf files. Rond Amersfoort loopt het vast op de A1 en de A28. En zo is het langzaam rijden op de A28 vanuit Utrecht... Tot aan, het, tot aan het knooppunt Hoevelaken. Dit zijn de andere lange files. A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Eemnes en de afrit Bunschoten 7 kilometer. Aan de andere kant op de A1 richting Amsterdam. Tussen Amersfoort Noord en Eembrugge 3. A2 Belgische grens richting Maastricht. Tussen Gronsveld en Maastricht 4. En werkzaamheden veroorzaken vertraging op de A50... Arnhem richting Os, tussen Renken en het knoop. Ewijk 9 kilometer. Dit is Radio 1. Afro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag. Applaus. Welkom terug. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Met een blauw geverfde Yvonne Jaspers Volkswagen Bus en ijskokar rijden ze door het land om stemmen te trekken. Met hun redelijke alternatief op religieuze grondslag... willen ze van de vijf zetels die ze nu hebben, elf maken. Maar is de ChristenUnie ook aantrekkelijk... voor bijvoorbeeld gematigde niet-religieuze kiezers? Ik ga het erover hebben met de lijsttrekker Arie Slob, welkom. Goedemiddag. Ik heb u aangekondigd eerder al als de bescheiden lijsttrekker... Naar aanleiding van uw verzuchting of hartekreet... dat u genoeg hebt van mensen die alles zo naar zichzelf toetrekken. Wat dat betreft, gisteren nog naar het debat gekeken? Nou, ik had gisteravond een grote bijeenkomst van de ChristenUnie uh, waar ik ben geweest. Dus ik heb wel wat beelden laten teruggezien, maar ik heb niet het volledige debat Ja, uh, nee, Over uh, naar zichzelf toe trekken gesproken. Uh... Nou, dat ging over het lenteakkoord. Uh, ik bedoel, ik ben daar wel belangrijk in geweest als het gaat om het initiatief daarvoor nemen. En ook zorgen dat er een resultaat komt. Maar... Samen met Pechtels, de architect, toch? Klopt. En ik heb niet de behoefte om iedere keer weer opnieuw te gaan zeggen. Jongens, even naar het begin, uh, daar ben ik geweest. Ik bedoel, op een bepaald moment gaat het gewoon om dat je de goede dingen doet voor het land. En uh, daar leveren een bijdrage aan. En dan onderhouden mensen best wel. En u denkt dat een bescheiden opstelling meer oplevert? Nou, bescheiden, dat, ja, het is gewoon mijn manier van in het leven staan. En uh, je moet jezelf ook niet te veel op gaan blazen. Want uh, ja, als iemand er dan eens een keer met een scherpe naald tegenaan gaat... dan uh, loopt het ook behoorlijk leeg. En dan kun je beter maar voorkomen. Ja, maar aan de andere kant, als u, als u de belangen van uw kiezers wilt behartigen... is, is, is een bescheiden opstelling misschien weer niet een handigheid. Nee, zo. maar daarom zit ik hier ook aan tafel. Dus uh, om om toch te vertellen? Tuurlijk, ja, okay. ja, nee, zo gek zijn we ook niet. We, we zoeken we, de mensen op, we leggen uit wat we bedoelen... Maar de mensen zijn het ook wel een beetje zat hoor. In deze tijd van crisis alleen maar met jezelf bezig zijn. Kom op, het gaat om de mensen in het land. De problemen die zij ondervinden, daar moeten we wat aan doen. En over de inhoud. Vanochtend is er een soort tussenstand gepresenteerd... van een onderzoek naar Europa op verzoek van uw partij. Daar gaan we het zo direct over hebben. En over uw partij zelf natuurlijk. Maar eerst het Google Lied. Geschreven door Susanne Mathijsen. Oh, oh, oh. In een kerk geboren in een groot gezin acht zussen en één broer de helft van een tweeling tussen vogelzaad en potgrond verricht Ari werkzaamheden bij zijn vader in de zaak van dier en tuinbenodigdheden hard werken weinig voetbal of met vrienden naar de kroeg. zijn vader overlijdt helaas voor Ari veel te vroeg. Hij neemt de zaak niet over en besluit te gaan studeren. In Groningen geschiedenis, met als bijvak maatschappijleer. Wow. Hij is leraar jarenlang. Was hij een strenge of kon je met hem dollen? Zijn roeping is gevonden, er klinkt engelige zang. Als men hem vraagt voor de gemeenteraad in Zwolle. Zijn levensmotto staat thuis op een aanzichtkaart. Je kunt lezers niet volgen als je stilstaat. Je vindt hem in het weekend in het voetbalstadion. Of hij loopt zo nu en dan een halve marathon. Toch vergelijkt hij zichzelf met een reiger, met een reiger. Die uren roerloos aan de kant staat, aan de kant staat... Stille grijze vogel op een stijger, op een stijger. Die vanuit het niets in toeslaat. Wat is een vangst in september? Hoeveel vis kan hij op? Welkom bij vrijdagmiddag live. Arie Susanne Matthijs, K. Mirou van Bodegraven, De dit Duim. Wordt, dit de wordt Duim. een grote hit. Ja, wel, ja? uh, geweldig, ja, ontzettend bedankt. Kijk aan, ja. het klopt ook, dus allemaal. Ja, de, de, er is goed onderzoek gedaan naar mij. Acht en, zussen. En, en zelfs die rijger vind ik ook wel interessant. Ja, er is ooit een keer een cartoon van mij gemaakt. Uh, en Als reiger? Nou, te wettig, nee. Een rijger naast me heeft gevraagd: wat is je lievelingsdier? En ik: oh, gelukkig, dat is mijn lievelingsdier. denk: Rijger. Het was het eerste wat bij mij naar binnen kwam. <laughs> en die blijft me dus nu achtervolgen. Maar, maar waarom dan? Uh, nou, achtervolging in die zin dat hij nu weer terugkomt. Uh, en uh, toen werd er gelijk tegen mij gezegd... Joh, dat had je niet moeten doen, je had een veel actiever beest moeten uh, uitzoeken. <laughs> zeg maar, ik vind Rijgers wel mooi. Ja. En, en ik om vind het, Ja, en ik, ook om te zien. Het is fascinerend als die beesten staan echt soms op één poot... staan ze dan in zijn sloot en dan zie je ze kijken... en echt heel lang roeloos en opeens slaan ze toe. Ja. En in de politiek is dat soms ook wel heel handig. Dat is graag uw, uw tactiek, uw strategie. Nou ja, als je zo, bedoel, er lopen heel veel mensen die zo druk zijn daar rond. Uh, en daar word je soms ook heel erg moe van. En uh, toeslaan op het moment dat het nodig is en dat het kan... is soms veel effectiever dan je voortdurend heel erg druk maakt en geen resultaat boeken. Heel erg verwend vroeger? Uh, nee, nee. Met acht zussen? Nee, ja, dat, dat is op zich wel een enorme verwennerij. Uh, uh, hele lieve zussen heb ik uh, nog steeds. Uh, maar wij moesten wel hard aanpakken thuis. Dat werd, kwam in het liedje ook wel een beetje terug. Mijn vader was een uh, kleine middenstander. En uh, het gezin moest uh, ook uh, meedraaien. En vooral uh, het mannelijk deel. En ja, die waren wat onderbedeeld in aantal. Dus, uh, ja. dus ik heb uh, altijd wel uh, de mouwen opgestroopt. En zelf nooit in de zaak willen stappen? Nee, nee. Ik heb het een tijdje wel gedaan toen mijn vader werd ernstig ziek. En toen kon hij niet meer in de zaak staan. En toen stond ik er opeens. Ik zou eigenlijk in militaire dienst gaan. Uh, en toen heb ik wel besef van jongens, zou dit mijn leven dan moeten worden? En nou, dat, mijn antwoord was eigenlijk, dat wil ik niet. Want? Uh, omdat dat toch niet echt mijn bestemming leek om, uh, om op te sluiten in een winkel. Uh, was er toen al in de politiek? Nee, absoluut niet. Uh, ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik wilde. Dus toen ben ik eerst in militaire dienst gegaan. En daar heb ik uiteindelijk de keuze gemaakt om uh, te gaan studeren. En dat is geschiedenis geworden. En uh, toen ben ik in het onderwijs uh, beland. Uh, niet wetende dat ik dat leuk zou vinden, maar daar heb ik een hele mooie tijd gehad. Streng. Maar rechtvaardig. <laughs> Had ik kunnen bedenken. Uh, uh, vanochtend is in, in uh, dagblad Trouw een tussenstand gepubliceerd... van een onderzoek dat in opdracht van de ChristenUnie wordt uitgevoerd... naar bijvoorbeeld een vertrek uit de euro of een splitsing van de euro... in een euro en een zeuro. Uh, voorlopige conclusie, wat je ook doet... het kost allemaal bakken vol met geld. Ja, dat wisten we in principe wel. Ja. Maar ook een, ook een tussentijdse conclusie... dat uh, de aannames waarop de euro van start is gegaan dat die niet echt heel, heel valide zijn geweest... en dat we daar nu ook mede de gevolgen van ondervinden. En ook dat er veel te weinig informatie is over eventuele alternatieven... tussen aan de ene kant uit de euro stappen, wat wij ook niet opteren... al waren we er destijds niet voor, lijkt ons dat ook geen goede zaak. Dus zeg maar, de, de Wilders-variant valt gewoon af tussen aan de andere kant, waar we nu in verzeild zijn geraakt... dat we iedere keer weer nieuwe maatregelen nemen... denkende dat we de oplossing hebben... maar soms weten we een dag later al dat het weer niet gewerkt Steeds heeft. Steeds weer de Zuid-Europese landen ondersteunen met extra leningen. Precies. En de vraag is ook of die Zuid-Europese landen ermee gediend zijn. En uit het onderzoek uit de tussentijdse conclusies blijkt... dat deze landen behoorlijk klem zitten in het feit dat ze hun munt niet kunnen devalueren... En uh, dat misschien daar uh, wel uh, perspectief voor hen kan komen te liggen... als dat wel uh, tot de mogelijkheden gaat te behoren. Als je een euro en een euro, een, een munt voor de Noord-Europese landen... en een munt voor de Zuid-Europese landen... Bijvoorbeeld, uh, uh, nou, uit de tussentijdse conclusies blijkt bijvoorbeeld... dat een land als IJsland uh, er weer behoorlijk bovenop is gekomen... nadat zij wel uh, tot dergelijke daden zijn overgegaan. Ook dat kost altijd geld. Dat ze een munt hadden gedevalueerd. Precies. En uh, daardoor werden ze weer aantrekkelijker... ook voor de export en kon hun economie weer aantrekken. Gek, uh, dat IJsland wel bij de Europese Unie wil... Ja, en er zijn Zuid-Amerikaanse landen waar hetzelfde voorbeeld uh, te zien is. Dus nou, het is als het zo fijn is, conclusie. waarom zou IJsland dan bij de Europese Unie willen? Ja, misschien denken ze dat als ze nu de zaakjes weer op orde hebben... dat ze er wel weer bij kunnen horen. Uh, maar in ieder geval, uh, wij hebben nu tussentijdse conclusies gehad. En uh, ik, ik ben versterkt in mijn opvatting dat het goed is... dat wij uh, eigen verantwoordelijkheid hebben genomen... en dit onafhankelijke onderzoek laten uitvoeren. Ik nodig mijn collega's ook uit om in het najaar, als de resultaten definitief zijn... En met elkaar een soort ronde tafelconferentie te hebben... om dan ook eens een keer op een andere manier over de aanpak van de euro te spreken dan nu gebeurt... waar de meeste van hen iedere keer toch braaf bij het kruisje tekenen. Ja, toch zegt uh, uh, op dit moment meneer Gaafland, die dat onderzoek uitvoert, van wat je ook doet... het kost allemaal geld. Andere economen, zoals IJvingen, die zeggen... ja, ook zo'n euro en zo euro, zo'n tussenweg, zoals u zegt, kost ook, ik geloof, 10.000 miljard... Uh, als u geen geld meer geeft aan die Zuid-Europese landen... dan gaan ze failliet en moeten we sowieso al ons geld uh, opgeven. Dan zijn we het kwijt, wat we uit hadden staan. Uh, dus waarom dat optimisme, dat zo'n tussenweg uh, wel uh, een goede oplossing zou zijn? Nou, niet optimistisch dat het geen geld kost. Want inderdaad, door de keuzes die in het verleden zijn gemaakt... waar de ChristenUnie destijds niet voor was, maar ze zijn gemaakt... dus we nemen nu wel verantwoordelijkheid voor de situatie... Uh, uh, zijn we tegen dit soort uh, uh, grote kosten uh, aangelopen... Uh, maar als we nu aan blijven modderen... en bij wijze van spreken over een jaar nog steeds in een situatie zitten als nu... waar we vorig jaar dachten van nou, we hebben het lek boven... het komt allemaal wel goed en het is niet goed gekomen... dan hebben we natuurlijk ook te maken met een behoorlijke schade. Aanmodderen is sowieso niet goed, maar nee. er zijn heel veel mensen die zeggen... kijk, je moet gewoon kiezen of inderdaad wat Wilders doet... de ene kant, het ene uiterste druit, of juist vol inzetten op Europa. Ja, maar dan lopen we een ander risico... en dat wordt ook onderkend in deze tussentijdse conclusies. Uh, de, Europa zit niet hetzelfde als de eurozone. Ik bedoel, dat zijn wel een aantal landen die in de Europese samenwerking zitten. Maar er zijn meer landen. Denk aan Groot-Brittannië, denk aan, aan, aan Zweden, denk aan Denemarken. En als wij nog veel meer in gaan zetten op, uh, op, op Europese integratie... op overdracht van soevereiniteit... ook nog veel meer geld gaan stoppen in de aanpak van de eurocrisis... in die eurozone, lopen we zelfs risico's dat we deze landen kwijt gaan raken. Dat we ze uit de Europese samenwerking gaan drukken. Je ziet nu al hoe iemand als Cameron soms vertwijfeld rondloopt... tijdens de Europese toppen, omdat dit niet het Europa is... waar hij destijds met Groot-Brittannië ingestapt is. Dus ook dat is een risico wat we moeten onderzien... Die Europese samenwerking is ons ook heel veel lief. U wil ook uh, de, de economie bovenop helpen, toch? Tuurlijk. Ja. Ja. Dus Gisteren nog naar de ondernemers geluisterd in Liemshuur. Ondernemers, daar luisteren we altijd naar. Ja, want die zeggen, het bovenop helpen van die economie... kan natuurlijk ook helemaal niet zonder die ondernemers. Die hebben weinig vertrouwen in uw koers. Die zeggen, uh, onze toekomst ligt in meer Europa. Ze zijn voorbehoud van de euro. Geen exit, geen euro, geen euro. Ze willen juist meer soeverein, soevereiniteit overdragen naar Brussel. Ja, we weten ook dat er onderzoeken liggen vanuit de ondernemers uh, waar nu uh, Graafland van zegt van, nou, die cijfers die uh, wil ik wel ter discussie stellen. Het is de vraag of dat echt een echt goede uh, opieven. onderzoeken zijn uit Veno en Cw. Uh, hij vindt het CPB-onderzoek het beste. Maar ook daar heeft hij wel een paar punten te zeggen van nou, er is nauwelijks verder onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld naar, dat, uh, naar die, uh, naar die uh, situatie dat je weer je eigen uh, munt zou mogen gaan uh, hanteren. Dus vandaar dat hij daar ook mee doorgaat. Uh, kijk, ondernemers hebben natuurlijk een bepaald belang, dat is goed. Uh, de keuzes die politiek moet maken, uh, zijn ook breder. Ik maak me bijvoorbeeld zelf ook wel zorgen over het feit dat uh, burgers nauwelijks meer kunnen volgen wat er nu uh, richting Europa gebeurt. En dat het draagvlak voor de Europese samenwerking... dat die ook steeds verder uh, onder druk uh, komt te staan. Maar het draagvlak kan dat een reden zijn... om niet meer solidair te willen zijn met andere landen? Nee, je kunt, misschien is het zelfs wel heel solidair... als wij uh, straks uh, tegen bijvoorbeeld een land als Griekenland uh, zeggen... dat ze weer eigen mogelijkheden gaan krijgen... om op een andere manier uh, hun problemen te boven te komen. Omdat we nu zien dat ze steeds verder wegzakken in het moeras. Dat hun munt, ja. Uh, ja, met minstens 30 procent zeggen mensen dan... in waarde zal dalen dat de banken failliet mm -hmm. zullen gaan... Voordom, nou, dat, dat is solidair. Nou, kijk eens wat er in een land als Argentinië is gebeurd... wat niet helemaal vergelijkbaar is... Uh, maar waar men de facto wel uh, aan de Amerikaanse dollar zat en uiteindelijk met zijn eigen munt verder is gegaan. Inderdaad, in het begin grote problemen... want zo'n transitie is echt heel ingrijpend. Volgens mij bleven zelfs de vliegtuigen aan de grond uh, toen dat uh, gebeurde. Maar kijk ook eens hoe die economie daarna... in een toch een vrij snel tempo ontzettend is ja, aangetrokken en hersteld is... Dus er zijn geen makkelijke oplossingen, dat besef ik ook. Maar één ding besef ik ook, als wij zo doorgaan... en uh, iedere keer lijkt het maar of er er één oplossing is... tekenen bij het kruisje. We hebben niet de informatie die we nodig hebben... om ook te kijken of er alternatieven zijn. Dat is ook geen goede zaak. En vandaar dat wij wel dat onafhankelijke onderzoek hebben opgestart. Ja, toch willen u ook dat die landen zich aan de afspraken houden. Hè, begrotingsafspraken, stabiliteitspact. Dat kan toch alleen ook als je bevoegdheden overdraagt naar Brussel? Dat is de vraag. Als landen, als, kijk, dat, Dan heb je het over het toezicht... en kun je ingrijpen op het moment dat men het niet doet. Daar hebben we nu al afspraken over gemaakt. We hebben ook al bevoegdheden overgedragen... Uh, die ook nu gehanteerd kunnen worden om dergelijke maatregelen te nemen... als ze dat niet doen. Wat we niet gedaan hebben in de afgelopen jaren... is invulling geven aan die ruimte die er gewoon al was. Dus laten we dat ook gewoon eerst maar eens even gaan doen. Dat heb ik het afgelopen jaar al een aantal keren in de Kamer gezet... voordat we weer zeggen dat er weer allerlei nieuwe dat er nog meer gaat. gaan plaatsvinden. Wil, wil u even checken nog uh, qua uh, ja, opnieuw op gang krijgen van die economie? Uh, ondernemers zeggen dat dan, dan moet je ook bijvoorbeeld flexibiliseren... het ontslagrecht versoepelen, wil u dat ook? Ja, daar hebben wij, Nou, u weet dat het Lentakkoord daar uh, afspraken over uh, bevat. We hebben er wel iets aan, aan vooraf laten gaan en dat is dat we wel van uh, werkgevers vragen dat ze zich maximaal ontfermen over hun werknemers... op het moment dat ze vinden dat ze uh, niet meer bij hun in het bedrijf kunnen blijven werken. Afhankelijk van de hoeveelheid jaren die ze dan gewerkt hebben... zal men ook zich dan ook moeten inzetten om te proberen deze mensen een ander werk te helpen... voordat de ontslagperiode daadwerkelijk uh, ingaat. Dat is het Maasland-model, komt bij het CV vandaan wordt op dit moment al met pilots beproefd in Nederland. Dat zouden wij graag breder willen gaan inzetten. En als u al zo ja, overtuigd zou ik bijna zeggen, bent van het feit dat een derde weg beter is... bijvoorbeeld zo'n euro en euro. waarom maakt u dat dan niet voor de verkiezingen duidelijk? Nee, wij hebben dat onderzoek opgestart. Dat is onafhankelijk onderzoek. Ik kan wel tegen iemand zeggen, en dat moet per se voor 12 september klaar zijn... maar dat gaat hij gewoon niet redden. Dus uh, we hebben nu al een soort tussenrapportage uh, gekregen... Ik hoop zo snel als mogelijk. We hebben heel lang zitten wachten op informatie van het kabinet. Wat het is mij ook een ingewikkelde materie. Dus Dat heeft u heel mooi samengevat, ja. Ja. Ja. ja. We gaan van het materiële naar het immateriële. Want met zoveel zwevende kiezers als op dit moment... Uh, kan ook de ChristenUnie als degelijke middenpartij natuurlijk aantrekkelijk zijn... voor nieuwe kiezers, uh, misschien zelfs wel voor niet-religieuze kiezers. Waarom zouden die eigenlijk op de ChristenUnie stemmen? Nou, Allereerst omdat er geen wet is die het verbiedt. Uh, dus dat het mag. Is, het mag. Uh, nee, mensen zijn altijd vrij om te stemmen op welke partij ze willen. Ik kreeg uh, eerder deze week ook die vraag. Uh, toen zat ik later te bedenken van... wordt het ook wel eens een keer aan een partij gevraagd... die uh, niet christelijk is van mogen christenen op jullie stemmen? Ik, ik, bedoel, weet het, maar nee, ik vraag het nu aan u. Nee, maar kiezers zijn vrij om te stemmen op wie ze willen. Ik snap best dat als je niet christelijk bent... en de christin is natuurlijk een hele uitgesproken christelijk partij... we dragen het zelfs in onze naam mee dat er dan wel een drempel uh, ligt... Uh, dus ik reken hem in dat opzicht ook helemaal niet rijk. Zoals de standpunten over abortus, euthanasie en homoseksualiteit? Nou, dat zijn onderwerpen waar mensen nog wel eens andere keuzes maken. Dus dat zou kunnen. Het kan ook zijn dat mensen, die heb ik ook ontmoet, die zeggen van... nou ja, dat is in, inmiddels in Nederland in de wetgeving toch zo vastgelegd. Dus uh, dat zijn standpunten, in ieder geval stemmen, uh, stemgedrag voor jullie uit het verleden. Wat nu niet echt meer een, een heel duidelijk onderwerp is in, uh, in, in de hedendaagse politiek. En dan kijken we bijvoorbeeld naar zo'n aanpak van de eurocrisis. Of we kijken hoe jullie met de zorg omgaat. Ja. Dus iedere maar kiezer u, u heeft zijn heeft eigen... eigen reden om, om zeg maar, te bepalen waarom hij wel of niet op een uh, partij stemt. Ja. En ik zou zeggen, laten we die kiezer ook respecteren en hem die ruimte geven. U heeft dus gezegd dat u het, het anti-homo predicaat, voor zover dat er is voor uw partij, dat u dat heel erg vond. Ja, dat vind ik vervelend. Ja, dat Want? klopt. Ja. Nou, omdat Wij, wij hebben uh, opvattingen vanuit onze overtuiging als het gaat om hoe we tegen het huwelijk gaan kijken. Dat is destijds de reden geweest dat we tegen het uh, homohuwelijk hebben gestemd. Zoals dat dan kort wordt uh, genoemd. Een meerderheid uh, van de Kamer heeft uiteindelijk uh, daar wel uh, ja tegen gezegd. Dus dat is in Nederland nu op dit moment uh, praktijk. Uh, maar dat tandpunt hebben we. En daar worden we nog steeds op bevraagd. Dat mag. Daar sta ik ook uh, open voor om de antwoorden op te geven. Maar dat wil niet zeggen dat wij uh, mensen minder zouden achten of zo. Of dat wij mensen zelfs uh, slecht zouden willen behandelen. Sterker nog, het kabinet Balkenende en de Vier... hebben wij ook uh, heel duidelijk meegewerkt aan het feit dat we vonden... dat als mensen zo gediscrimineerd worden, on onheus bejegend worden... dat dat ook gewoon aangepakt moet worden als het om homo's gaat... maar ook als het om andere situaties ja, gaat. Want toch helpt het dan niet als Gert-Jan Segers, nummer vier op uw lijst... zegt dat leraren op scholen mogen zeggen dat homo's naar de hel gaan. Nee, dat is een interview geweest, dat moet u wel juist citeren... waarin een NSC hem een paar dilemma's werden voorgelegd. Het ging ook om hoe ver ga je met de vrijheid van meningsuiting. Ja. Uh, uh, zijn uh, standpunt was, daar ben ik het ook mee eens... dat, uh, dat er in Nederland heel veel gezegd kan worden. Nou, zo'n laatste zin, ik vind hem niet echt heel fijngevoelig. Ik heb zelf ook gezegd, als het op school van mijn kinderen zou gebeuren... zou ik ze er ook gelijk van, uh, van afhalen. Als een leraar op de school van uw kinderen zou zeggen... homo's gaan naar de hel... Ja, Dan haalt u uw kinderen daar? Ja, zeker. Uh, ik bedoel, allereerst uh, gaan wij helemaal niet over, uh, over dat soort zaken. Maar Gertjan jan Segers vindt dat een leraar dat moet kunnen zeggen. Uh, nou, ik moet, daarom ga ik even verder waar ik mee bezig was. Uh, als het gaat om vrijheid van meningsuiting... Uh, uh, mag je in Nederland heel veel zeggen. Daar wordt ook uh, optimaal gebruik van gemaakt... Uh, net voordat ik hier aan schoof, was er ook een stuk satire. Hè? Ik kon er nog een klein stukje van meemaken. Ik had het idee dat het avondgebed al vroeg begonnen was. Ja, bij ons mag heel uh, veel. Uh, ja, uh, nee, maar goed. Uh, dus die ruimte wordt ook benut. Uh, binnen de kaders ook wel van onze rechtsstaat. Dus op het moment dat er aangezet wordt tot geweld... en mensen op wordt geroepen om geweld te gebruiken... dan ga je over een streep. En dat heeft hij ook met een voorbeeld wat hem voorgelegd werd duidelijk gemaakt. Dus als je oproept tot geweld, dan moet er ingegrepen worden. Alles wat daarvoor gebeurt, euh, nou, daar is in Nederland ruimte voor. Maar dat wil absoluut niet zeggen dat we het fijn vinden en plezierig vinden... dat die ruimte helemaal tot aan de rand toe wordt gebruikt. Homers van het dak gooien, daar zegt u, dat, daar trekken we een grens. Ja, zeker. Maar alles wat er uh, na de dood gebeurt, volgens hem, wat voor opvatting dan ook, daar ben je vrij in. Nou ja, kijk, ook over christenen worden soms uh, de meest verschrikkelijke dingen gezegd. vind ik ook niet altijd uh, fijn. En wat sommige mensen satire vinden, kan mensen soms diep in hun zin... Treffen. Ja, toch vind, uh, ik het, vind ik het gek dat u zegt... Uh, uh, als mijn kind op zo'n school zou zitten, zou ik mijn kind van die school halen. Maar u hebt wel iemand die namens de ChristenUnie als Tweede Kamerlid... Zegt, dat verdedigt, dat een leraar zoiets nee, zegt. Nee, dat heeft hij niet verdedigd. Hem zijn... Hij verdedigt dat die leraar dat moet kunnen zeggen. Ja, nee, hij heeft aangegeven toen hem voorbeelden werden gegeven... van wat kan wel, wat kan niet, heeft hij het voorbeeld waar geweld werd gebruikt in De categorie geschaakt. Homos kan het niet. Dag? Dat mag niet. Nou, het ging hier, toen niet over homos, was iets anders volgens mij. Maar in ieder geval uh, dat er geweld gebruikt werd. Mm -hmm. En een ander voorbeeld waar, wat op zich absoluut niet fijngevoelig is, dat heeft hij later ook duidelijk aangegeven. En waarvan ik persoonlijk ook zeg: nou, als dat mij zou gebeuren, dan zou ik wel optreden. Ja. Uh, heeft hij gezegd: ja, Het valt wel onder de mening vrijheid van meningsuiting. Ja, hij zit het er niet mee eens, maar hij vindt het moet gezegd kunnen worden. Nou, homoseksualiteit blijft toch een moeilijk punt in uw partij. Hè? Uw voorganger Rauwvoet kreeg het er al moeilijk mee. Die leek toen homos uit te sluiten. Dat heeft hij later weer gezet. U krijgt een beetje het omgekeerde. Met uw standpunt, binnen de partij zijn ook mensen die u daar veel te vrij gevochten in vinden. Ja, het is een onderwerp waar in Christelijk Nederland over wordt gesproken. Dat klopt, dat gebeurt in de kerken, dus dat gebeurt ook in de politieke partijen. Maar je ziet het ook bij andere organisaties. Ja, op het moment dat er over een onderwerp wordt gesproken... heb je natuurlijk ook verschillende meningen. Henk van Reh, daar kent heb u? ik niet zoveel moeite mee. Hij is directeur van de stichting tot Helders volks. Oud-directeur van het partijbureau van de ChristenUnie. Die zegt, uw standpunt is in strijd met de orthodox-christelijke boodschap. Nou, dat mag hij zeggen. Ja. <laughs> Dat, is, dat noemen we vrijheid van meningsuiting. Hoe bent het ermee eens? Nee, dat is, noemen we vrijheid van meningsuiting. Ik bedoel, wij hebben ooit in de partij, uh, dat is in 2008 gebeurd... toen was hij ook al weg als partijdirecteur... hebben we een bepaalde lijn afgesproken hoe we met het onderwerp omgaan. En dat is een lijn uh, uh, waar je van kan denken wat je vindt, maar die heb ik ook opnieuw weer uh, uitgedragen. U sluit niet uh. uit dat uh, Homo's uh, die samenwonen, een functie kunnen vervullen in de partij. Nee, ik heb aangegeven om even om het heel precies te formuleren. Ik heb aangegeven. De commissie moet dat bepalen. Dat is onze lijn. Dat iedereen die bij een openbouw op politiek wil bedrijven, die is, die is welkom bij onze partij. Dan hebben we niet van tevoren een lijstje van die wel of die niet. Hè. Even los van Homo's kun je er nog veel meer onderwerpen uh, mm -hmm. bedenken. Uh, wat uiteindelijk wel gebeurt, is, wordt gekeken... als iemand in de voorste linies mee wil doen... kan hij dan geloofwaardig ook het programma uitdragen. Ja, en daar moet een commissie over oordelen. moet je ook individueel uh, doen. Ja, waarmee maar volgens mensen zijn volle van, rechtenlid. U dat niet uitsluiten. Nee, ik, ik weet niet wat een commissie uiteindelijk zal besluiten. Dat klopt, ja. En dat is uh, tegen uh, ja, wat orthodox christenen uh, verstandig vinden. Nou weet u, uh, iedere partij heeft uh, zo zijn discussies. En uh, ik vind het ook heel gezond als in een politieke partij... Uh, opvattingen met elkaar uh, worden uh, uit, uitgewisseld. Uh, en uiteindelijk, uh, wij zijn een partij die meer heeft dan één lid zijn dat bij ons de leden die uiteindelijk definitief de doorslag geven. En toch eventjes hoe aantrekkelijk u, u bent hè, voor, die, voor die andere kiezer. Hè. Maar gisteren in het Nederlands Dagblad zei dat ik stem graag ChristenUnie... als die partij maar niet samenwerkte met die onvriendelijke SGP... die vrouwen geen functie in de partij gunt. Ja, bij mijn lijstverbinding. Dat klopt al sinds jaar en dag. Uh, nou, daar is die geloof ik nu pas achtergekomen. Maar dat was de vorige keren ook al zo. Dus het is eigenlijk niet iets, iets heel erg bijzonders. Hè. Dat is een, een, een, een zakelijke manier, zeg maar... om eventuele reststemmen toch, als het maar even kan... ook nog bij jezelf te kunnen houden. En als dat niet kan, oké, okay, dan gaat hij naar de ander. Zoals ook SP en GroenLinks en Partij van de Arbeid wil doen. Die ook inhoudelijk nogal wat verschillen met elkaar hebben. Maar, maar, dit, maar dit, dit, dit had debatten. hij al heel lang kunnen weten, zegt u. Ja, dan hebben ja, we misschien weten. die uitspraken van de SGP-leider van de Staai... over die verkachte vrouwen... die minder kans lopen zwanger te worden volgens volgens hem, u niet geholpen natuurlijk. Nou, het zou kunnen dat, uh, dat de betreffende persoon die nu zegt van... hé, hey, dat wist ik niet, uh, dat hij daar nog eens extra is uh, gaan kijken. Maar daar zijn we nooit schimmig over geweest. Sterker nog, altijd als je de stemformulieren hebt... dan staat het er ook altijd netjes bij. Dus ja, het is ook een kwestie van lezen. Nee, maar u heeft hm. deze week geen afstand genomen he, van die uitspraken van van der Staaij? Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik zat bij een televisieuitzending. Ik geloof dat ik uh, net binnen was. Ik zat op een stoel. Er kwam even een journaal langs. Ik had nog niks gezien. Een hele drukke dag gehad. Uh, ik zag drie flarden van het journaal. En daarna kreeg ik, uh, ik geloof dat vier keer toe, de vraag voorgelegd... of ik vond dat de heer Van der Staaijes excuses moest aanbieden. Ja. En over de afstand van dan. Ja, maar zo ga je het niet met elkaar om. Als je een interview niet gezien hebt... Maar u heeft er inmiddels kennis van kunnen ja, nemen? Even nog over dat, over dat moment. Als je een interview niet gezien hebt... om dan tegen iemand te gaan zeggen... je moet je excuses aanbieden en, en dergelijke. Uh, ik heb later uiteraard nog teruggekeken. En, ik heb... en nu? En ik had ook uh, wel uh, kennis van wat er in Amerika is gebeurd. Ja, ik vind het een hele slechte discussie. Als je over, over statistieken gaat lopen uh, discussiëren. Waar, want het gaat uiteindelijk, al is er maar één. Het gaat om vrouwen die zo'n verschrikkelijke situatie zijn. Uh, ja, dat heeft hij toen gekomen. ook gezegd. Uh, ja. uh, het gaat om de compassie en de hulp voor vrouwen die daar slachtoffer van zijn. Maar wat, dat is niet de discussie. De discussie gaat over zijn bewering. Dat de ja. kans dat je zwanger wordt na nou, verkrachting kleiner is dan na gewone. Nou, Daar meersen. heeft hij gelukkig uh, later toch uh, ook wat afstand uh, van genomen. Want. Uh, nee, volgens... hij heeft daar geen afstand ja. van genomen. Nou ja, hij heeft wel aangegeven ook hoe hij uh, dingen bedoelt. en dat omdat hij niet. Hij wilde suggereren dat. Hè. Nou, ik ga het niet allemaal uh, herhalen. Maar al, Als je dat vasthoudt, wat volgens ja. mij zo is, dan neemt u er wel afstand van. Nou, ik vind dat, uh, dat het, als je een onderzoek uit de jaren tachtig uit Amerika als maatstaf gaat gebruiken. Waar ook in Nederland. Wat hij doet. Ja, als mensen hier in Nederland deskundigen zeggen: van uh, ja, dat ligt bij ons heel anders. Uh, ik bedoel, uh, hou dan niet zo vast aan die onderzoeken. Maar dan moet je uiteindelijk wel. En dat zou ik ook wel fijn gevonden hebben als dat gebeurd was in de afgelopen dagen. Uh, laten we dan met elkaar eens ons eens ontfermen over die vrouwen. En als ik bijvoorbeeld zie dat een organisatie... Daar is iedereen het over eens, geloof ik. Nou, ja, maar het is voor ja, u geen reden... Met woorden, met woorden. Als Want, van de stijl eraan vasthoudt, is voor u geen reden hm. om die lijstverbinding te heroverwegen? Ja, heroverwegen. Ik bedoel, dat is gewoon afgesproken. Dat staat op de stemformulieren. Uh, dus uh, waar hebben we het over? En dan moet uiteindelijk ons bestuur zich over beslissen. Maar u zegt van, dat, dat is iedereen het over eens. Maar een organisatie als FIOM in het noorden van het land... die heeft op het moment gewoon te weinig geld... Om, om die dergelijke vrouwen die zulke erge dingen meemaken... goed te kunnen opvangen. Ja, maar ze vinden wel dat we die we moeten worden. Ik bedoel, da daar is iedereen het over. Nou, steun dan alsjeblieft ook uh, de middelen die de overheid daarvoor kan geven. En op dit moment is het echt uh, schrapen. Mag ik u in verband met die discussie over die heikele thema's... binnen de partij uh, nog eens een vraag stellen over een favoriet lied? Uh, iedereen krijgt in deze tijd lijstjes, uh, u ook. Wat is uw favoriete nummer? En dat is is in the House van Nick Cave. Uh, ik, heb bij, uh, ik heb, geloof ik, wel, al twintig keer allerlei favoriete nummers opgegeven. Maar ik heb één keer dat mooie nummer opgegeven. Wil we even luisteren? Ja. Homos roomen THE STREETS in packs. Queer bashes WITH tire jacks. Lesbian counterattacks. Dat stopt is voor de big cities. Our town is very pretty. We have a pretty little square. We have a woman. Prachtig nummer. Ja. Homo's, POTERAMS, lesbo's. komt bij ons niet voor, want bij ons woont God. Hoe interpreteert u dat? Nou, ik wil ook wel eens verrassen. Ik bedoel, uh, Nick Cave. Ik heb, uh, Zou die het menen, denk ik? You? heb veel muziek uh, van, hem, uh, van hem beluisterd. Nick Cave die, die is heel kritisch ook naar wat hij dan fundamentalistisch uh, christendom uh, noemt Juist. in Amerika. Yeah. Uh, en ik, ik vind het eerlijk gezegd ook altijd wel eens plezierig om, om, om, om eens wat uitgedaagd te worden door mensen. Ook als het om christenen gaat. Van mensen, waar sta je voor? Hoe ga je met anderen om? Ik heb vanochtend uh, samen met Alexander Pechtel bijvoorbeeld een blad in ontvangst genomen. Wat nu in heel Nederland verspreid gaat worden. Is er meer? Waar uh, ook uh, bevorderd. Het wordt zeg maar, dat christenen en niet-christenen met elkaar die discussie uh, aangaan. Uh... Dus dat er hier, uh, ja eigenlijk is, is het ironie. Hè, de, is, ja, ste, eigenlijk, zegt hij, ja, streng gelovigen. Daar steekt hij een beetje de draak mee. Ja, maar ik vind dat dat op, op, tot op zekere hoogte ook mag. Hou maar elkaar, elkaar eens een spiegel voor. Uh, ik bedoel, dat zou ik uh, bij niet-gelovigen graag willen doen. En ook andersom. Uh, en dat vind ik het ook wel heel grappig. Als ik dan zo'n nummer uitkies dan zeggen mensen... Oh, dat mag, ja, had je helemaal niet mogen doen, want hij heeft het over jou. Denken zeggen ze dan waarschijnlijk, al zeggen ze het niet. Ik vind het uh, een, een, in ieder geval een originele yeah. keus. Vaak zijn het minder originele yeah. keuzes, moet ik daar eerlijk bij ja, zeggen. Ja, ik had ook Gert in de min kunnen opgeven, ik geef het toe. We gaan maar tot, die had ik niet in, tot, in mijn cd-rek staan. Even na de verkiezing, ik zal niet vragen met wie u wil regeren... want dat, oh, mag dat, best, hoor. dat is ja. zo'n leuk spelletje. Ja. Nou, u kunt het kort even zeggen. Uh, dat zal Duitsland, moet ik uh, duidelijk maken. Maar in ieder geval met partijen die vooruit willen kijken en die de crisis willen aanpakken. Nee, noemt u dan ook namen? Nou, de, de, de, de partijen van het Lenteakkoord hebben laten zien dat ze vooruit willen kijken. Ja, maar die willen weer partijen niet met u. die daar niet bij hoort. Pechtold die wil nu ineens met de Partij van de Arbeid liever, hoorden we gisteren. Nou, als de Partij van de Arbeid weer een beetje in beweging komt... en niet zoals bij het Lentakkoord op de handen blijft zitten... dan uh, zijn ze op mij betreft ook welkom. Ook welkom. Wordt ja. heel gezellig. Wordt een regering van ja. misschien wel zeven partijen. Nou, dat lijkt me weer wat te veel van het goede. Dus daarom zullen we even de uitslag moeten afwachten. Gaan we doen. Samen met u. En ik wil u voor dit moment danken voor dit gesprek. Lijsttrekker van de ChristenUnie, Arie Slob. Zo direct gaan we debatteren over de vraag of bijstandsontvangers... gekort moeten worden op een uitkering wegens uiterlijk of gedrag. Maar nu eerst de vrijdagmiddag live bonustrek... die in zijn geheel te horen en te zien is op onze website... vrijdagmiddaglive.afro.nl. Op de radio tot aan de ster. Gabby Young met Ladies of the Lake. Under the glass of the lake, a famine trembles as she lies there awake. Nobody ever told her that she wasn't alone. She was just another of the ladies, the ladies of the lake. Ooh. People bought her body, It was as cold as the stream question whether she would live inside dreams But holding on to nothing for as long as you can helps her become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 Ik heb thuis ook echt een hele lange politieke conferentie liggen, maar die kan ik nooit doen, want ik kan poppen. Morgen in breed van 11 tot 12. Volgens mij zit Nederland daarop te wachten. Radio 1, het nieuws van alle kanten.